8 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Kabinetsformatie ligt vandaag even stil. Kleinere Tweede Kamer, slecht plan, zegt scheidend kamervoorzitter Verbeet. En Computersmiley bestaat 30 jaar. De kabinetsformatie ligt vandaag even stil. De beoogde informateurs Henk Kamp en Wouter Bos... zullen pas morgen door de nieuwe Tweede Kamer worden benoemd. De Kamer debatteert dan in zijn nieuwe samenstelling... over het verslag van Kamp, die de afgelopen dagen verkenner was. In zijn verslag bevestigde Kamp gisteren... dat VVD en PVDA een regeerakkoord willen sluiten. Ze hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Maar Eerste Kamervoorzitter De Graaf liet in een gesprek met Kamp weten... dat dat geen belemmering hoeft te zijn.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 Verbeet vindt het ook een slechte zaak dat er de laatste jaren zo vaak verkiezingen zijn. Het gevolg daarvan is volgens haar dat er veel ervaring uit de Kamer verdwijnt. Geri Verbeet neemt vandaag afscheid als Kamervoorzitter. De Franse premier Arrault is tegen de publicatie van nieuwe spotprenten over de profeet Mohammed. In het huidige klimaat keurt de premier excessen af en roept hij iedereen op zich verantwoordelijk te gedragen, laat zijn kantoor weten. Satirisch weekblad Charlie Hebdo heeft vandaag aangekondigd nieuwe spotprenten van Mohammed te publiceren. Volgens de hoofdredacteur van het tijdschrift wil hij de persvrijheid beschermen en niet inbinden omdat de extremisten anders winnen. De politie heeft de veiligheidsmaatregelen rond de redactie opgevoerd. In Enschede woedt een grote brand in een oude textielfabriek. Het is een leegstaand pand aan de rand van het centrum. Er is één gewonde. Bewoners van omliggende huizen zijn geëvacueerd. De brandweer adviseert andere mensen in de buurt... om ramen en deuren uit voorzorg dicht te doen. Het is nog niet duidelijk of bij de brand in Enschede... gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het aantal te dikke mensen in de Verenigde Staten zal alarmerend toenemen. De Trust for America's Health waarschuwt dat in 2030... zo'n 40 van de Amerikanen aan obesitas leidt... als de leefgewoonten niet drastisch zullen veranderen. In veel staten zal meer dan de helft van de bevolking veel te dik zijn. De medische kosten van de behandeling van ziektes die daarvan het gevolg zijn... zullen oplopen van 18 miljard tot 66 miljard dollar per jaar. De Trust baseert zich op cijfers van de afzonderlijke Amerikaanse staten. De vervetting van Amerika zou volgens de voorspelling ook leiden tot een aanzienlijk lagere productiviteit. De Amerikaanse economie zou daar rond 500 miljard dollar schade door oplopen. Veel Amerikanen eten ongezond en bewegen veel te weinig.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 Microsoft heeft nog geen oplossing voor het beveiligingslek. Internet Explorer is de browser die standaard is ingebouwd in Windows... en het is een van de meest gebruikte browsers ter wereld. De Smiley bestaat vandaag 30 jaar. Computerwetenschapper Scott Falman gebruikte het symbool op 19 september 1982... voor het eerst in een elektronische boodschap aan zijn studenten... op een universiteit in Pittsburgh. Het symbool moest aangeven of een boodschap serieus was bedoeld... of juist als grap. Scott Valman ziet niets in de veelkleurige, grafische emoticons... die vandaag veel worden gebruikt. Volgens hem verhinderde die de uitdaging om op een slimme manier... emoties uit te drukken met gewone toetsenbordtekens. In de Champions League heeft Ajax zijn eerste wedstrijd in groep D verloren. De Amsterdammers verloren uit tegen Dortmund met 1-0. Enige doelpunt werd vlak voor tijd gemaakt door Lewandowski. Het weer dan, vooral in de kustprovincies buien, maar ook in het binnenland niet overal droog. Ook overdag, of later vanmiddag, buien met een kleinere kans op onweer. Het wordt hooguit 16 graden. ANWB-verkeersinformatie. Het aantal files is toch aardig uh, toegenomen. Bij elkaar nu 90 kilometer file. Een paar dingen vanop. Op de A1 hengelo richting Apeldoorn bij de Avit-Lochep nog 2 kilometer. Dat was een aanrijding vanochtend vroeg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Avit-Veghel en Knopend-Empel nog 5 kilometer. Bij Knopend-Empel zijn twee rijstroken dicht op de parallelbaan. Had te maken met een aanrijding en daarbij is ook olie verloren. Verkeer richting Utrecht kan het beste kiezen voor de hoofdrijbaan. Door die file op de A2 is het vastgelopen op de A59 ons richting Den Bosch... tussen Nuland en Knopend-Hindham 6 kilometer. En veel mensen zijn vanochtend gaan omrijden via de N344 van Holten naar Apeldoorn. Daar is langzaam rijden in stilstaan tussen Holten en Deventer over 6 kilometer. Een idee over commitment. De Rabobank is de grootste exportfinancier van Nederland...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 Kijk op das.nl/slash ondernemer of bel uw adviseur. Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, de Tweede Kamer neemt vandaag afscheid. 51 Kamerleden komen niet meer terug. We bellen er vanochtend een paar. En correspondent Ron Linker wacht in Parijs op de Charlie Hebdo het blad die cartoons bevat van de profeet Mohammed. De Amerikaanse President Obama reageert op uitspraken van tegenstrever Romney die democratische kiezers slachtoffers noemde. My is president, Maar Romney heeft inmiddels al weer iets anders doms gezegd. Tja. Het blijkt nog meer op die band te staan. Afgelopen maandag kwamen er opnames naar buiten. Gemaakt met een verborgen camera. Die uiterst pijnlijk zijn voor Mitt Romney. Weer staat hij te kijken als een superrijke die niet weet wat er om hem heen gebeurt. Met nog maar twee maanden te gaan tot aan de verkiezingen is het lastig voor Romney. All right, 47% van de Amerikanen zal nooit voor mij stemmen. Die zijn afhankelijk van de regering en beschouwen zich als slachtoffers. En vinden dat ze recht hebben op een uitkering, zegt Romney. Staand achter een tafel waaraan wordt gegeten en gedronken door zijn geldschieters. Ergens in Florida. Dit bandje is naar buiten gekomen via het tijdschrift Mother Jones, een links blad. David Korn is de chef van de redactie in Washington. Het begon allemaal niet zo boeiend die banden. Tot ik bij het fragment over die 47% kwam. Ik wist niet wat ik hoorde. Met wat voor minachting hij spreekt over de helft van de Amerikaanse kiezers. niet op rest van ons. Iedere Obama-stemmer doet hij af als iemand die geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven. Geen belasting betaalt en leeft op onze zak. En ik was echt verrast dat zelfs op een private meeting een man die who's is to be president van de United States would take that attitude. Ik was echt verbaasd dat iemand die president wil worden dit soort taal uitslaat. Zelfs op een besloten bijeenkomst, zo zegt Corn. Die denkt dat het Romney-team nu in verlegenheid is gebracht door de opnames. Ze houden natuurlijk niet voor niks een haastige persconferentie s'avonds laat. Dat doe je alleen maar als je denkt dat er problemen zijn. Het was allemaal niet zo elegant wat ik zei. Ik sprak een beetje uit de losse pols. En had wat helderder kunnen wezen, verdedigt Romney zich. En die positie met minder dan 50 dagen te gaan... tot aan de presidentsverkiezingen is natuurlijk niet goed zeker niet naar vorige week, toen Romney zich moest verdedigen voor zijn al te snelle kritiek op Obamas Midden-Oosten-beleid. Die kwam hem duur te staan. Toen bleek dat de Amerikaanse ambassadeur in Libië was vermoord. Ook in de onthullende bandopnames gaat het over het Midden-Oosten. Palestijnen willen geen vrede en zijn uit op de vernietiging van Israël. Als president zal ik alleen maar proberen de situatie een beetje stabiel te houden. Meer zit er niet in, denk ik, zegt Romney. Je ziet hier een grote breuk met alle vorige presidenten, die allemaal een actief Midden-Oosten beleid hadden. Romney niet. Die zal alleen maar de bal een beetje rondspelen. and say something very, very, very different in private to people who are paying for his campaign. Het ergste is: hij zegt publiekelijk heel iets anders dan tegen de mensen die zijn campagne financieren. In het openbaar is hij, in het Israëlisch-Palestijns conflict, voor een twee-staten oplossing. Maar niet hier. dus Korn. Die weet dat hij met deze banden het Witte Huis in de kaart speelt. En de banden, hij kreeg ze uit verdachte hoek. I had no idea he was James Jimmy Carter's grandson. He was just you know just a guy I over the internet, like so many other people these days. Corn kreeg het materiaal van de kleinzoon van president Jimmy Carter. Toch verzekert de journalist de onthullingen zo kort voor de verkiezingen. Het is puur toeval. From our perspective, there was no strategic intent to the timing. Nou, zodanig praten we daar nog over verder. Dat doen we met Kirsten Verdel. Die heeft destijds in 2008 in het uh, Obama-kamp bij de campagne meegewerkt, meegedaan. En zij vertelt dat er uh, wel degelijk strategie kan zitten... achter het opnemen van dit soort uh, speeches van de tegenstander. Met een kwart over acht. u luistert naar het NOS Radio Nou, Maar liefst 51 Tweede Kamerleden komen morgen niet in de Tweede Kamer. Komen morgen nieuw in de Tweede Kamer. Dat betekent dus 51 niet meer. Die nemen afscheid vandaag. Onder hen Ineke van Gent van GroenLinks. Mevrouw van Gent, goedemorgen. Goedemorgen. En ja, Vindt u dat nog leuk, zo afscheid nemen? Of, of moet het maar? Nou, ik vind het wel leuk. Want uh, er zijn, dat, ik vind het met name ook leuk... Uh, ja, afscheid nemen van je collega's... maar ook van alle personeel in de Kamer... Uh, ja, daar heb ik natuurlijk veertien jaar ook mee samengewerkt. Dus het is zo'n afsluiting uh, vandaag. Maar ik moet u zeggen, dan ben ik ook wel voorlopig even klaar met afscheid nemen. Dat kan ik me voorstellen, mevrouw Fragent. <lacht> uh, aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat u helemaal niet weg wil. Zeker niet op dit moment als we kijken naar uh, hoe uw partij ervoor staat. GroenLinks. Vier zetels ja. zijn er overgebleven. Dat is niet veel. Uh, doet dat, is dat extra moeilijk voor u om nu uh, het los te laten? Ja, dat is op zich uh, wel moeilijk. Want... Uh, ja, dan zie je dat. En je gaat natuurlijk liever op het moment uh, weg na zoveel jaren dat het goed gaat met de partij, dat er een sterke grote fractie uh, zit. Ja, dat is helaas uh, niet uh, zo. Ik kon het natuurlijk ook niet voorzien toen ik mijn afscheid aankondigde eh, uh, dit voorjaar, uh, dat het zo uh, zou lopen. Ik moet zeggen, ik vind het met name ook voor het personeel van de fractie echt heel erg uh, vervelend. Mm -hmm. Want er kunnen heel veel mensen ontslagen moeten worden bij ons. Zo Hoeveel erg, zijn uh, dat er? Weet we dat? Nou, dat zullen we toch wel. Ze kan 14, 15 uh, zijn. Zo. Ja. Dus dat is heel erg uh, pittig. Dus ja, wat ik wel gedaan heb, ik ben wel uh, is bij deze en gene al gaan informeren... van kunnen jullie nog uitstekende medewerkers uh, gebruiken? Mm -hmm. uh, dus dat probeer ik op de achtergrond nog wel te doen. Maar na vandaag is het ook niet meer aan mij. Maar waar ik kan, uh, zal ik natuurlijk wel helpen. Want uh, ja, GroenLinks is echt mijn partij en dat blijft ook zo. Ja, maar gaat u dan toch weg met het gevoel van... we hebben het de laatste maanden niet goed gedaan? Nou ja, er is een uh, commissie ingesteld. Uh, commissie van S uh, van André van S. Dat is natuurlijk ook niet voor niks... Uh, die gaat heel nauwkeurig kijken van wat is er nou toch fouten gegaan in de campagne. Ja, gedoe zoals we dat noemen binnen de partij. Kijk, ik ben zelf van mening dat het referendum er gewoon op moeten komen. Van, als het gaat om de lijsttrekkersverkiezingen, dat daar niet zo moeilijk over gedaan had moeten worden. Ja, ik heb natuurlijk ook zo mijn eigen mening over allerlei dingen. Uh, het lijkt me goed dat we dat eerst eens even laten betijen, uh, via de commissie van S met elkaar goed bespreken, want dat er een en ander moet gebeuren, dat lijkt me wel duidelijk. Komt het dan nog goed met GroenLinks? Het komt zeker goed met GroenLinks. Kijk, alle partijen maken dit helaas wel eens een keer mee en ik zeg altijd, het kan je ook, ja als je zo slecht ervoor staat, kan je dat ook sterker maken en... Uh, ja, ik ben onder Groningen ja. en dan zeg ik, jongens, kop te ver. Ja, als je de bodem helemaal hebt geraakt, kun je niet veel dieper meer, hè? Nee, Denk dan kun ik dan. niet veel dieper en ja. dat gaat uh, volgens mij ook niet uh, gebeuren. Maar ik ben het met u eens, we staan er natuurlijk uh, slecht voor. Uh, veel mensen zeiden de afgelopen weken tegen mij, ook Ineke, Dat is nou toch zo jammer dat je. Ga je nu het zinkend het schip verlaten? Nou, ik ga wel weg. Uh, GroenLinks is geen zinkend schip, maar we zullen er wel flink aan moeten werken... ...dat het weer beter gaat. Goed. Waar gaat u aan werken? Waar gooit u de kap <laughs> Nou, ik moet u zeggen, we hebben elkaar al eerder gesproken... ...dat was mijn laatste kamerdag voor het zomer. Ja, toen zei je het wel, hè? Uh, ja, toen zei ik het <laughs> al. Maar ik ben echt serieus uh, bezig uh, panden aan het uh, bekijken... ...en uh, me um, echt aan het oriënteren voor mijn uh, bed-and-breakfast. Dus en het, ook, uh, het krijgt voor Het vergadercentrum. Ja, ik wil ook graag een vergadercentrum beginnen... dat zeg maar nou, Teams die, uh, waar het minder goed mee gaat, of juist wel goed voor mij, gaan mee gaat, die kunnen dan bij mij terecht. Oké. Okay. De Vagent In? hoe gaat het heten? Ja, het gaat heten Buitenhof. Ah, Buitenhof. Kijk eens aan. Ja. U kunt het toch niet helemaal laten, hè? Nee, ik kan het niet helemaal <laughs> laten, maar kijk, iedereen weet natuurlijk dat ik dit uh, gedaan heb. Ik zit al zo lang in de politiek ja. en ik hoop naast mijn BNB ook nog een paar leuke klussen uh, te kunnen doen, want ik uh, ga natuurlijk niet uh, GroenLinks loslaten, maar ook niet uh, heel bestuurlijk Nederland loslaten. Dus we zullen het zien. Ik heb er zin in. Buitenhof, dus uh, bed en ja. breakfast van Ineke van Gent. Wanneer gaat ja. het open? enige idee? Nou, dat weet ik nog niet. Want als okay. ik dat nu ga zeggen, dan weet ik al wat er gaat gebeuren. Dan ja. uh, gaat iedereen mij nauwkeurig in de gaten houden. Ik doe nu een stapje terug uh, voorlopig. Okay. En als het zover is, laat ik het u zeker weten. Volgaarne, Ineke van Gent ja. van GroenLinks en een goede dag ook. Dank u wel. Wat heeft de Champions League te maken met de eurocrisis? Nou, meer dan u denkt, zegt Ruud Koning. Hij weet alles van sport en economie en we spreken hem straks. De verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velde. Marcel, inmiddels 27 files bij elkaar, 114 kilometer. Een nieuwe aanrijding op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen Knopende Stok en af het wouwse Plantage 5 kilometer. We hadden al de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Knopend Empel 5 kilometer. Daar is de parallelbaan dicht. Daar is het behoorlijk vastgelopen op de A59 Os richting Den ...tussen ons en Knopend Hintham nu 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan naar Maino Remmers. Heb jij je ontbijt inmiddels binnen of nog niet? Nee, er moet gewerkt worden eerst. Maar het, de boterham is goed belegd in Diligentia. Overigens is dit miljoenen ontbijt op meer plekken in Nederland. Maar dit is het, het de VNO-NCW-kring Noord- en Zuid-Nederland. Het is een goed ontbijt, hè? Het is fantastisch. Voor de ja. eerste keer hier? Uh, nee, ik ben hier voor de derde keer. Ja. Ik praat met Joris Kleinveld. Iedereen heeft een badge op. En die is van Auxilium. Het is een BV. Wat doet Auxilium? Uh, wij maken complexe maatwerken, webapplicaties en mobiele applicaties. Oh, het web. Ja, web en mobiele. Pas op de webbrowsers, heb ik net ja. gehoord in de uitzending. Uh, gaat het goed? Dat, Dat is een beetje de centrale vraag. Hè? Ondernemen met tegenwind is het motto. Valt het mee? Uh, het is uitdagend, maar het gaat heel goed. Maar ik heb mijn uh, echte klap in 2009 al uh, gehad. Wat is er gebeurd dan? Uh, toen hadden wij 60% omzetdaling. En uh, uiteindelijk daardoor terug gaan van 24 naar uh, 10. En, uh... De snoeischaar moest erin? Nou, ja, nu de schouders eronder. 2010 en 2011 waren de beste jaren ooit. En uh, ik denk dat 2012 weer uh, prima wordt. Ik loop hier nu een half uurtje rond. Het programma gaat zo beginnen in de plenaire zaal. Um... Daar komt onder andere iemand van Philips spreken over ja, hoe we er internationaal voor staan. Ja, hoe, hoe, is dit, het, het, het, hoe is het op dit moment? We hebben de verkiezingen net gehad. P van de A, VVD gaan het samen proberen. Althans, dat is wat de verkennerij uh, ons nu uh, uh, vertelt. Enige hoop dat er. Want dat hoor ik hier ondernemers veel zeggen. Er moeten nu knopen doorgehakt. Er moet de zekerheid komen. Nou, dat ben ik wel uh, met ze eens. En uh, daarnaast. Uh... Het is natuurlijk veel individuele ondernemerskwaliteiten om gewoon schouders eronder te zetten en uh, door te gaan, ongeacht wat er politiek uh, gebeurt. Uh, maar ik kan me voorstellen in bepaalde sectoren, als je te maken hebt met uh, bouw- of woningsector, dan ben je heel erg bij als er nu wat knopen zijn doorgehakt. En, uh, dat er duidelijkheid daar... komt. Ja, en dat er weer tempo komt in die, uh, in die markt, want dat ligt nu allemaal plat. Inzicht zegt hier ook die btw, moet niet hem Ja, dat is natuurlijk niet, dat is onontkoombaar. Uh, ik denk ook dat het onderkomer is en uh, ja, uiteindelijk, iedereen zal een steentje bij moeten dragen. Uh, en bedrijven onderling, die merk ik van die btw natuurlijk niet zo heel erg veel. Uiteindelijk, uh, de, uiteindelijk de eindgebruikers die betalen een heel stuk btw. Hoe me merkt u dat nou, want u praat hier met andere ondernemers. U bent een van de jongeren, mag ik vragen hoe oud? Ik ben uh, 37. Ja, dat is, dat is toch wel jong. We hebben een stukje jonger dan gemiddeld hier, denk ja, ik. Ja, dat denk ik wel, ja. Hoe is de teneur een beetje? Want ik heb ook al wel gehoord, er zijn ook mensen dit jaar niet meer bij. Want het bedrijf, ja, is failliet gegaan. Nou ja, correct. We, nou ja, bij ons gaat het dus goed. Uh, we hebben dus al het zware tijden al, uh, al gehad. Uh, en ik weet wel dat er een hoop bedrijven zijn die nu tussen de 10 en 20 jaar oud zijn. Die hebben reserves zijn verbruikt, zijn uitgereorganiseerd. Uh, nou ja, die zitten in een crisis. Tijd, hè? Dat is voor, voor een aantal bedrijven zal gelden, nu of nooit. En uh, nou, daar maak ik me persoonlijk nog wel het meeste zorgen over. Dat er de aankomende kwartaal, half jaar, uh, wordt het voor een aantal bedrijven wel erop vergronden, de denk ik. Ik heb ook mensen horen zeggen, ik heb nog nooit zoveel offertes gemaakt. Wat was de vraag? Ik ja, verstond ja, niet. Dat, ze, dat ze, de mensen zeiden, ik heb nog nooit zoveel offertes gemaakt. Nee, dat klopt. Alleen, en, en dan uh, nog maar hopen dat het is. maken is uh, fantastisch, maar tekenen is uiteindelijk uh, waar het over gaat. En uh, wat wij zien gebeuren zijn twee dingen. Eén, uh, uh, we hebben relatief veel fettes uitstaan, veel meer dan anders. Uh, uh, bijna een jaar omzet vol op het ogenblik. Uh, dat zouden we niet eens kunnen doen als alles wordt afgetekend. Uh, de, maar er wordt langer gedaan over beslissingen nemen. Uh, en het andere wat er gebeurt is dat mensen betalen trager. Dus het vraagt wel wat. Uh, Ondernemerskunst om uiteindelijk zeg maar, door deze tijd heen, heen te komen. En als je een hoop eigen reserves had, is dat niet zo, niet zo moeilijk. Maar als je het nog krap had, zeg maar, dan heb je een pittige tijd. De zaal gaat vollopen. De eerste spreker, de hoofdspreker is Koen Teulings. Hij is directeur van het Centraal Planbureau. En werd geloof ik door Nijpels vanochtend als minister van Financiën al genoemd. Nou, ik weet niet wat hij daar nog op ingaat deze ochtend. Het programma gaat beginnen. Uh, en ik zie dat er nog heel veel broodjes over zijn. We gaan naar Ajax. Hij is met een nederlaag begonnen aan de Champions League. Lang leek Ajax het op 0-0 te kunnen houden bij Borussia Dortmund. Maar in de 87e minuut ging het dan toch mis voor de ploeg van trainer Frank de Boer. Het was een domper natuurlijk van een juwels. Je hebt kaartvol gevochten. Je, je hebt je spel kunnen spelen die je graag wil zien. Natuurlijk uh, van tevoren gezegd: het zal niet makkelijk worden. En als je maar als je eigen filosofie uitdraagt, hoe je graag wil spelen. De ene keer spelen je gelijk, de andere keer win je en de andere keer verlies je. Maar je moet wel durven te spelen. Dat hebben we gedaan, denk ik. Ja, en dan valt hij net het dubbeltje aan de verkeerde kant. Ja, want ik neem ook aan, na die gemiste penalty, hier begon je toch al een beetje rijk te rekenen? Nou ja, rijk, je weet dat het, het zijn niet voor niks Duitsers natuurlijk, die uh, uiteindelijk uh, in de laatste minuut ook nog kunnen toeslaan. Het is jammer. We, hadden, we hebben goed verdedigd, maar we hebben ook goed aangevallen. We hebben onze mogelijkheden gehad. Echt goede kansen. Ja, dan moet je met een beetje geluk, dan maak je de één. Natuurlijk zijn we de penalty. Ik vond hem wel makkelijk gegeven als ik hem zo voor mij in afstand zag. Maar ja, dan is het des te zuur dat je in drie minuten voor tijd een tegenkool krijgt. Verwijs je je ploeg ook niet iets qua afmaken, want er lagen er wel wat mogelijkheden. Ja, nee maar kijk, ik heb ook net in de kleedkamer gezegd, kijk, je mag trots zijn op hoe je gespeeld hebt. Alleen natuurlijk zijn er dingen wat verbeterd kan worden. Nou, dat is het, ene. is het afmaken, het koelbloedig zijn in die situaties. Nou, dat hebben we verzuimd en dat is heel jammer. Want je had een paar keer, volgens mij, één of twee keer op voorsprong kunnen komen. Ja, tegen dit voor teams moet je dat niet nalaten. En dan zie je en dan krijg je de deksel op je neus in de laatste drie minuten. Het plan met Babel... Liep redelijk goed hè, voorin. Ja, zeker. Je zag dat hij op het laatst wel wat vermoeiender werd. Dat die uh, momenten dat hij uh, simpel moest gaan spelen. Dat hij dan nog een moeilijke actie wilde doen. Maar ik denk dat hij het uh, heel goed heeft ingevuld. Die twee jongens aan de zijkanten, Boerichter en Sana. Nou ja, die hadden een zware taak met die opkomende backs. Heb je die niet erg lang laten staan? Nee, maar ik vond dat ze toch even goed hun taken heel goed uitvoeren. En Dirk begon goed aan de, aan de tweede helft. En Sana heeft toch altijd nog zijn momenten. Krijgt een goede kans volgens mij om met zijn linker direct uit te halen. Wil naar zijn rechter toe gaan. En ja, ik, ik ben tevreden hoe ze zijn. ik vind ook dat zij ook verdienen om, om te blijven staan. Dus Ajax-trainer Frank de Boer, Twan van Peperstraat, sprak met hem. We blijven met voetbal eh, en het geld dat erachter steekt. Ajax en Dortmund, twee ploegen uit Noord-Europa. Qua financiële moraal staan ze lijnrecht tegenover. Bijvoorbeeld Real Madrid en AC Milan. Die hebben gigantische schulden, net als de landen zelf. Maar elk jaar opnieuw geven ze kapitalen uit aan nieuwe spelers. Daar praten we over met Ruud Koning, hoogleraar sporteconomie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Meneer Koning, welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Ik maakte hem al eventjes. De vergelijking met de eurocrisis, is die terecht... Nou, tot op zekere hoogte wel, want het reflecteert wel de, ja, zeg maar hoe je tegen schulden aankijkt. De mate waarin je verder kunt gaan en schulden kunt opbouwen. En, en daarin is men in Noord-Europa misschien iets anders dan in Zuid-Europa. Aan de andere kant heeft het denk ik ook te maken met de manier waarop clubs worden bestuurd. Ja. Namelijk? Nou, in, in, in Noord-Europa... Of in bijvoorbeeld in Nederland en in Duitsland heb je veel minder uh, zeg maar van die hele dominante voorzitters. Ja, ja. Die uh, zelf veel geld meebrengen of contacten meebrengen uh, waarmee het mogelijk is om uh, schulden op uh, te laten lopen. Terwijl dat uh, nou bijvoorbeeld in, uh, in Spanje waar je dan uh, verkiezingen hebt om uh, een nieuwe voorzitter uh, te kiezen van de voetbalclub... Ja, ik ken niemand die verkiezingen wint door te zeggen... Uh, we gaan de club uh, financieel saneren. Maar meneer Koning, is het zo langzamerhand nog wel eerlijk? Wanneer gaat iemand uh, daar iets aan doen dat die clubs zo grote schulden hebben... en dan ook de duurste spelers hebben rondlopen... en andere clubs, zoals Bayern München bijvoorbeeld, de, de zaken financieel op orde hebben? Ja, Bayern München heeft de zaak een uh, stuk uh, heel, heel goed op orde allemaal. En, en in zijn algemeenheid is dat in Duitsland uh, stabiel geregeld. De... De Europese voetbalbond die is bezig met het financial fair play systeem. Dus zeg maar, dat is een beetje toezicht op de, op de clubs. Hè. Zij organiseren de Europa League en de Champions League. En Het idee is dan dat teams met hele grote schulden... waarbij bijvoorbeeld de lopende uitgaven in een jaar niet kunnen worden gedekt door de lopende inkomsten, uh, dat, dat zulke soort teams niet meer mee zouden mogen doen aan die grote competities en ja. internationale competities. Maar meneer Koning, is dat reëel dat bijvoorbeeld een, een club als AC Milan of Real Madrid uit uh, zoiets lucratiefs als de Champions League uh, wordt gezet? Nou, ik moet nog zien of dat uh, daadwerkelijk gaat gebeuren en of dat kan. Want allereerst, uh, vanaf volgend jaar wordt dat dan ingevoerd. Nou, daar, je kunt je voorstellen dat er vast allerlei beroepsmogelijkheden en beroepszaken zullen gaan komen. Dus voordat dat echt is uitgekristalliseerd, dat, dat, dat zal nog moeten blijken. Maar dan kunnen die clubs toch en... gewoon hun gang blijven gaan ondertussen? Hey, hey, nou, de komende twee jaar, denk ik, uh, verwacht ik er niet zo vreselijk veel van, zich niet op dat topniveau. Daarnaast, uh, in, in, in de Verenigde Staten, maar ook in uh, bijvoorbeeld het schaatsen, heb je toch wel bewegingen gezien dat er uh, alternatieve competities uh, gaan ontstaan op het moment dat bestaande competities te beperkend zijn. Dus ik zou me... Zeg maar, het is niet uitgesloten dat bijvoorbeeld Real Madrid, AC Milan... als ze dan niet meer mee zouden mogen doen naar de Champions League... dat ze zeggen van, nou weet je wat, uh, we gooien het op een akkoordje... met nog een paar andere teams en wij beginnen onze eigen competitie. Ja. Maar dat is dan de dood in de pot voor de Champions League. Dus dat, dat, daar schiet toch ook niemand dan wat mee op? Nee, wat dat betreft uh, zit... Uh, uh, zit u even ook in een moeilijk uh, parket. Want als ze te hard uh, zeggen van jongens, jullie mogen niet meer meedoen... want uh, jullie hebben je financiën niet op orde, nee. daarmee open je eigenlijk de deur naar zo'n alternatieve competitie... en daarmee uh, de kip met de gouden eieren, die slag je dan zelf. Dus uh, de spagaat waarin de u UEFA zit, dat, dat is een hele lastige. En dat moet ik nog zien hoe ze daaruit gaan komen. Goed, maar er wordt wel aangewerkt, dus. Er wordt wel aangewerkt, gelukkig wel. Goed. Ruud Koning, hoogleraar Sporteconomie. Dank u wel. Ha. Het jaar heerlijk afsluiten voor uw medewerkers? Geef ze met kerst de Nationale Dinercheque. Deze is onbeperkt geldig en heeft meer dan 2000 aangesloten restaurants. En gaat u nu naar dinerscheque.nl slash zakelijk, dan maakt u kans op een culinair avondje uit. De Nationale Dinercheque van VVV. Heerlijk genieten. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 De online video over de actualiteiten van deze week met onze specialisten van het expertcentrum, Zodat u niet alleen weet wat er speelt, maar vooral hoe u daar uw voordeel mee kunt doen. Bekijk de online video op abnambro.nl beleggingsupdate. Dat is beleggingsadvies anno nu. ABN Ambro, de bank anno nu. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl zaken doen.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 Jaarlijks 12.000 horeca-medewerkers gewond... en kleinere Tweede Kamer, slecht idee, vindt kamervoorzitter Verbeet. Het is 1 over half 9, ik ben Mark Visser. Goedemorgen. De Nederlandse horeca is bezorgd over wat zij noemt... het alarmerend hoge aantal ongelukken onder het personeel. Jaarlijks raken 12.000 medewerkers van hotels, cafés en restaurants gewond... zegt Veiligheid NL. We zien veel valpartijen door gladde vloeren... maar ook veel snijletsel, snijwonden... En dat kunnen ja, snijwonden zijn die door snijmachines worden aangericht, maar ook gewoon dat mensen verkeerd met messen omgaan. Vooral de keuken, dat is dus een heel gevaarlijk gebied waar veel ongevallen gebeuren. Koninklijke horeca Nederland, het bedrijfschap horeca en een aantal horeca vakbonden zijn een campagne begonnen om horecapersoneel bewust te maken van de kans op ongelukken. Komen bijvoorbeeld stickers op de keukenvloer met de tekst Kan Glad zijn. Dat ook Kamerleden verlagen van 150 naar 100 is een slecht plan... zegt de schijnend Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet, een nieuwsuur. Volgens haar kan de Tweede Kamer met minder mensen... moeilijker tegenspel bieden aan het kabinet... en minder goed zijn wetgevende taak uitvoeren. Ik heb nu al in de Kamer bij de schriftelijke voorbereiding van wetgeving... dat het voor partijen soms moeilijk is om er allemaal aan mee te doen... omdat ze zo weinig Kamerleden hebben. Hè? Je hebt veel kleine partijen op dit moment. Als die partijen nog kleiner worden, ja, dan krijg je heel veel... Hele kleine partijen die onmogelijk aan alle wetgeving kunnen meedoen. En dat komt de kwaliteit daarvan niet ten goede. En de kwaliteit dus niet ten goede, maar VVD'er Van Beek is het daar niet mee eens. Volgens hem doet de Kamer gewoon te veel. De Kamer heeft de neiging om uh, ongelooflijk in details te komen. En met name ook uh, enorm veel uh, zaken oppakt die de waan van de dag, zeg maar, vertegenwoordigen. En als je dat wat selectiever zou doen, dan kun je best een aantal mensen uh, missen. Van Beek is overigens een van de 51 Kamerleden dat vandaag afscheid neemt. Ook Kathleen Ferrier van het CDA heeft haar laatste dag als Kamerlid. Wat ze hierna gaat doen, weet ze nog niet. Eerst deze dag. Eerst op een goede manier de, mijn laatste dag als Kamerlid uh, meemaken. En daarna ga ik heel goed om me heen kijken met verschillende mensen praten. En we gaan zien wat er op mijn pad komt. De Duitse overheid raadt het gebruik van Microsoft Internet Explorer af. En dat is het gevolg van een beveiligingslek in de browser. Criminelen kunnen het lek misbruiken... om de computers van een niet vermoedende Internet Explorer gebruiker over te nemen. De gebruiker moet dan wel eerst een kwaadaardige website bezoeken. Microsoft heeft nog geen oplossing voor het beveiligingslek... en dus is een andere internetbrowser voorlopig veiliger... zegt de hoofdredacteur van technologiewebsite Tweakers. Je kunt in ieder geval voorlopig beter uit de voeten met Google Firefox... Uh, en op het punt dat je internet voor uh, gaat gebruiken... Ja, weet je er bewust van. Het is de browser met wereldwijd het meeste marktaandeel... Dus als cybercriminelen zich op een browser richten om hun slachtoffers te maken... dan is dat doorgaans in de, de record. Grote brand in Enschede, die woedt in een textielfabriek. Leegstaand pand aan de rand van het centrum. gewonde is er. Bewoners van omliggende huizen zijn geëvacueerd. De brandweer adviseert andere mensen in de buurt om ramen en deuren uit voorzorg dicht te doen. Het is nog niet duidelijk of bij de brand gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Buien en opklaringen wisselen elkaar vandaag af. De buien zijn actiever in de noordelijke helft van het land dan in het zuiden. Tijdens deze buien is er kans op onweer. Tussen de buien door wordt het maximaal 16 graden en de wind is overwegend matig en komt uit het westen. Vanavond en vannacht klaart het in het binnenland flink op. Hierdoor kan het afkoelen tot circa 4 graden. In de kustgebieden is er meer bewolking en blijft de kans op een bui aanwezig. In deze gebieden wordt het niet kouder dan een graad of 9 Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt met in de noordelijke helft van het land meer buien dan in het zuiden. De maxima variëren van 15 graden op de wadden tot 17 in Limburg en er staat morgen een matige zuidwestenwind. Vrijdag wordt een bewolkte dag met vooral later op de dag regen. Het weekend ziet er droger uit met vooral zaterdag ruimte voor de zon. Na het weekend klimt de middagtemperatuur richting 20 graden, wel wordt het weer wisselvallig. Aan verkeersinformatie. Het is een uh, gebruikelijke ochtendspits met 110 km file. De meeste vertraging bij Utrecht en bij Amsterdam. Een paar dingen vanop. Op Op de A2 Eindhoven richting Utrecht. tussen Boksel Noord en knopend Empel 7 km. Na een aanreding zijn bij knopend Empel 2 rijstroken dicht op de parallelbaan. Daardoor is het behoorlijk vastgelopen op de A59 Os richting Den Bosch. Tussen Os en het knopend Hintham staat 12 km. Een aanrijding op de A6 de richting Jouwen... tussen de afrit Sint-Nicolaas-Ga en Knooppunt Jouwen 4 kilometer. Bij het Knooppunt Jouwen is één reis ook dicht. Ook een aanreding op de N201 Zand voor de richting Uithoorn. Tussen Hoofddorp en de aansluiting met de A4 staat 4 kilometer. Elke onderneming wil haar rendement graag verbeteren. Maar de wijze waarop is voor iedereen anders. Daarom kijkt BDO voor rendementsverbetering naar de mens achter de ondernemer.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo publiceert vandaag cartoons over de profeet Mohammed. De publicatie komt op een moment dat er in veel landen fel wordt geprotesteerd tegen de in Amerika gemaakte anti-islamfilm Innocence of Muslims. En juist daarom had de Franse premier opgeroepen om die cartoons niet te plaatsen. Crossblender Ron Linker is naar de kiosk gegaan om de Charlie te kopen. Ron, heb je hem? Ja, dat is het enige exemplaar bij uh, mijn kiosk. Uh, maar wat je ziet is op de omslag een grote spotprint. Een parodie op de film Enthousiable. Uh, een moslim zie je in een rolstoel. Die wordt voortgeduwd uh, door een orthodoxe jood. En dan zeggen ze samen in zo'n tekstballonnetje... Je moet de situatie natuurlijk niet belachelijk maken. Dat is de opslag op pagina 2. Maar met name op het achterblad zijn allemaal cartoons te zien. Ze zijn grof, provocerend. Uh, je ziet Mohammed Bloot in de rol van Brigitte Bardot. Er is een toespeling op de foto's van het blad Closer. Uh, dan nog een tekst. En die luidt een, een weer een slechte film over islam veroorzaakt woede. Een intelligente film over islam betekent de derde wereldoorlog. Zoals de hoofdredacteur van het blad het zelf al heeft omschreven... Als je gekwetst wilt worden door deze plaatjes, dan is dat zeker mogelijk. Ja, waarom doet de hoofdredacteur dit dan? Grote, ja, een goede vraag. De, het antwoord is niet duidelijk te geven. Alles in het blad is satirisch. Iedere letter uh, die erin staat ironisch bedoeld. Uh, gisteren zei Charlie Hebdo dat de publicatie bedoeld is om het spel te kalmeren. Uh, na de woede over de film The Innocence of Muslims doet men nu een beroep op het recht van vrije meningsuiting. Ja, we maken gebruik van het recht om te mogen provoceren, te kwetsen. Want zeggen ze, als we deze plaatjes verbieden omdat mensen er aanstoot aan nemen... ja, dan is het hek van de dam, want dan gaan andere plaatjes ook verboden worden... zegt de hoofdredacteur van Charlotte. Ja, maar je zei net ook om de situatie wat te kalmeren... Dat is niet helemaal begrepen. Ja, dat is ironisch bedoeld, maar Oh, oké. Okay. Ja, vandaar dat is Charlie Hebdo natuurlijk. Uh, maar hoe zit dat met protesten, rellen en die oproep van de premier? Wat, wat doen ze daar dan mee? Ja, zeker niet onvoorstelbaar dat dit uh, tot repercussies leidt. Hè. Uh, als je nu gaat kijken, al een paar uur is de website van Charlie Hebdo niet meer bereikbaar. Misschien zijn er wel hackers uh, aan de slag gegaan. En een jaar geleden had Charlie uh, ook al uh, te maken met de gevolgen. Ze hadden een speciale editie uitgebracht met als gasthoofdredacteur Marcel, zogenaamd de profeet Mohammed. In de nacht voordat het blad uitkwam waren er brandbommen op de redactie. Het kantoor was compleet vernield. En vandaar dat je nu uh, vannacht ook hebt gezien vanochtend ook weer de politie staat voor de deur bij het kantoor hier in Parijs. Um, en de regering heeft inderdaad gezegd not amused te zijn over de uh, spotprenten. Gewezen ook op de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Misschien dat dat in de loop van vandaag wel zal gebeuren, want bijvoorbeeld moslimorganisaties die zijn geschokt, uh, sommigen roepen op om de kalmte te bewaren, maar op de social media circuleren al een paar dagen oproepen om dit weekend te gaan demonstreren, ook tegen die film The Innocence of Muslims. opnieuw, maar de regering heeft die demonstraties bij voorbaat al verboden, dus uh, ja, we moeten afwachten of Charlie olie op het vuur gooit. Nou Ron, bedankt. Elf minuten over ja, half negen. Uh, u luistert naar het NOS Radio in Jean, wat zei je? Nee, niks. Oh. We gaan naar de Amerikaanse verkiezingen. Naar de uitgelekte filmpjes waarop uh, te zien en te horen is... dat de Republikeinse presidentskandidaat... met Romney onhandige uitspraken doet... die zijn campagne kunnen schaden. De vraag is, waar komen die filmpjes plotseling vandaan? Dat uh, vragen we aan Kirsten Verdel. Ze is oud campagnemedewerker van Obama in 2008. En campagne bij adviesbureau Dreugen en Van Dribbelen. Mevrouw Verdel, goedemorgen. Goedemorgen. Is het toeval dat iemand um, tegen zo'n filmpje aanloopt en dat hij juist op dit moment, zeven weken voor de verkiezingen, zo in de media komt? Nee, dat is uh, geen toeval. Dat uh, vereist altijd heel veel uitzoekwerk. Uh, er zijn twee dingen waarop dit kan gebeuren. Uh, of drie eigenlijk. Eén is dat de media zelf achter allerlei dingen komen in hun eigen zoektocht met uh, research-afdelingen. Mm -hmm. Twee is wat hier is gebeurd, namelijk dat in dit geval de kleinzoon van Jimmy Carter... gewoon in zijn vrije tijd uh, zichzelf tot uh, opposition researcher... dus onderzoeker, had uitgeroepen en op zoek was naar uh, schadelijke filmpjes en deze gevonden heeft. Het filmpje stond al drie maanden online... maar had nauwelijks kijkers gekregen, zeg maar. En hij heeft nu gewoon geholpen om dat filmpje heel veel bekendheid te geven. Het is een heel vaag verhaal trouwens hoe hij zegt eraan gekomen te zijn. Mm. En uh, de derde manier, en dat is de meest gangbare manier... is dat uh, medewerkers van campagneteams uh, in zogeheten research-afdelingen... Uh, onderzoek doen naar uh, alle filmpjes, alle geluidsmateriaal... en ook geschreven materiaal, wat ze maar kunnen vinden... Um, en ja, dat dan op uh, specifieke momenten in de campagne lanceren. En dat is het werk wat, uh, wat ik daar heb gedaan. Ja, want uh, u heeft het zelf gedaan. Maar men gaat dus ook bewust, dat hoort erbij, naar de bijeenkomsten van de tegenstander. Ja, dat klopt. Want uh, enerzijds hadden wij in 2008 dus bijvoorbeeld dat er um, tientallen dozen werden binnengedragen... met 10.000 uur aan al het uh, videomateriaal wat we van John McCain konden vinden. Dus oude optredens op televisie, in allerlei... Uh, bijeenkomsten, openbare bijeenkomsten... Nou, alles wat je maar kan bedenken. Maar tijdens de campagne zelf is het natuurlijk ook mogelijk... dat een kandidaat ja, iets dom zegt. En uh, het, wat het betekent in de praktijk dus... dat bij elke bijeenkomst waarvan we wisten dat McCain daar sprak... openbaar of semi-openbaar of wat dan ook... alles waar we maar binnen konden, binnen konden komen... daar werden dan trackers heen gestuurd. En een tracker is dus iemand die met liefde videocameraatje... Uh, probeert opnames te maken voor het geval dat er... Uh, geen uh, nieuwszenders aanwezig zijn die zelf dingen registreren. Aha. En, en dat tracken heeft u ook gedaan? Ja, dat tracken heb ik uh, zelf twee keer gedaan. Eén keer in Washington DC, uh, waar zowel Obama als uh, McCain op dezelfde dag ergens spraken, maar dan helemaal los van elkaar. Dus zelfs het publiek werd ook tussentijds gewisseld. Mm -hmm. En ik ben toen uh, daarheen gestuurd om uh, McCain te filmen. Um, en en heeft hij wat was... doms gezegd? Nee, helaas niet. Oh. Euh, daar hoop je dan stiekem wel een beetje op. Um, en de tweede keer was uh, bij de Republikeinse Conventie um, waar ik uh, heen was gestuurd. Onder het mom van, jij kunt je nog voordoen alsof je gewoon een Nederlandse toerist of journalist bent of wat dan ook. Um, dus probeer daar ook maar iets. Nou ja, ook daar heb ik helaas uh, niks gehoord omdat mensen daar iets wel op hun hoede zijn. Maar ja, ik stond daar wel met mijn Obama-t-shirt verstopt onder een jasje op de vloer van de Republikeinse Conventie. Dus dat was dan alsnog wel weer grappig. Maar... Ja, ja En spannend, want, maar bij zo'n bijeenkomst waar, um, waar Robbie dit nu gezegd heeft, daar is, was geen perswelkom. Nee. Ik neem ook niet aan dat je dan ook zomaar mag filmen. Moet je dat ook nog stiekem doen? Is dat ook nog spannend? Nou, dat is ook stiekem gedaan. Uh, dat, dat zie je ook. En daarom is het verhaal van dit filmpje zo ontzettend vaag. Want het officiële verhaal is nu... dat uh, dus die kleintje van Jimmy Carter... dus zelf een beetje aan het zoeken was op internet... zonder dat hij voor een campagne werkte. Um, en uh, dat hij toevallig dan tegen een filmpje aanliep... wat al drie maanden online stond. Mm. Nou, dat filmpje is inderdaad drie maanden geleden geüpload... door iemand die heet Ronnie Exposed. Um, en die persoon is 31 mei lid geworden van YouTube... of heeft zich daarvoor aangemeld... en heeft vervolgens vier filmpjes een dag later online gezet... en heeft sindsdien helemaal niets meer gedaan. En het verhaal is nu dat Jimmy, uh, Jimmy Carter Jr. Zeg maar, die, uh, heeft dan die persoon benaderd... en gevraagd of hij het volledige filmpje kon krijgen... en pas na heel veel mailuitwisselingen met heel veel wantrouwen... is dat dan zogenaamd gelukt. Ja. Nou, ik geloof eerlijk gezegd heel weinig van. Nee, wat, wat denkt, denkt u dat hier ook overleg is geweest met het Obama kamp? Dat er met, um, met het campagneteam over nou, deze actie? Ik denk dat mensen van het campagneteam waarschijnlijk die filmpjes online hebben gezet. Uh, dat zou zomaar kunnen. Um, en het kan inderdaad wel zijn dat het een beetje vergeten is en dat ze in eerste instantie dachten dat er niks uh, heel erg kwetsbaars was. Dus op uh, Romney Exposed vermoedt u is uh, ja, het uh, Obamacamp. Het, het doel van de account Romney Exposed is al duidelijk door de naam die erin zit. Dus hmm. Het is sowieso iemand uh, van het Obamacamp geweest. De vraag is alleen over een officiële instantie is geweest of niet. Maar ja, dat willen ze natuurlijk nooit uh, bekendmaken. Nee. Dat, uh, dat is logisch. En ja. inmiddels heeft Romney hier last van, hè? Romney heeft hier verschrikkelijk veel last van, want iedereen is over hem heen gevallen en zegt echt van ja, je neemt 47% van de Amerikanen niet serieus. Ja. Dat is de trekking van de boodschap, dat uh, 47% van alle Amerikanen uh, alleen maar slachtoffers zijn en hun hand ophouden bij de overheid. Uh, ik moet daar wel een kanttekening bij maken, want iedereen valt nu zo hard over hem heen en roept zo hard, nou ja, zijn campagne is nu echt voorbij. Ja. Ik denk dat het ook juist kan betekenen dat de Republikeinen zich uh, juist gaan verenigen achter dus Romney. Want, uh, ja, ja. Dus Ja, is wel onze kandidaat. En de eerste aanzet daartoe is gisteravond al gegeven door Rush Limbo... ...conservatieve Republikein, uh, Republikeinse talkshow-host, radio-host. En die heeft precies datgene gezegd. Die zei, dit is het beste wat Romney kan gebeuren. Nu okay. heeft hij eindelijk iets waarmee hij echt bekend wordt... Um, Trek naar je toe juist. Ja. En zeg juist van wij willen niet zo'n Amerika, wij willen dat iedereen aan het werk gaat. Duidelijk. Kirsten Verdal. we moeten het hierbij laten. Dank voor ja. je analyse en je ervaring. Straks weer een afscheid Tweede Kamerlid Sharon Dijksma... van de Partij van de Arbeid. Ook zij komt niet meer terug naar vandaag in de Kamer. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Vel. Een nieuwe aanrijding op de A1. Hengelo richting Apeldoorn. Ja, <laughs> uh, Valt wel mee. Tussen Alfred Markelo en Lochem nu 4 kilometer. Goed nieuws over de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Knelpent Empel zijn alle reishokken weer open. Staat nog wel 5 kilometer. Op de A58 brede richting Tilburg bij Gilsen 5 kilometer. Na een aanrijding daar is de linker reishok dicht... A59 tussen Os en knopend Hintam nog wel 10 kilometer. De N9, ook maar den Helder, is dicht tussen Petten en Sint-Maartenzee in beide richtingen. En dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. What this life is about You're dead in the end And you can't take it with you Don't try to take this with you So until then If you need a place to grab Joni, If you need to borrow some cash Go ahead and take my keys Lord knows it's time is shoot I ain't got no problem with yeah, you baby Cause you're old Julian Vella hoort u met Joni. Voor uh, ongeveer een derde van de Kamerleden is het vandaag de laatste dag. We hebben vanochtend al heel wat vertrekkend Kamerleden gesproken, al met gemengde gevoelens. Nou, we spreken nu met een uh, Kamerlid dat uh, vertrekt en er al heel lang zit. Sharon Dijksma van de P van de A, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want voor mijn gevoel bent u vanuit de wieg zo de Kamer ingerold. Dus zit er al best de <laughs> tijd hè. Nou, ik denk dat het niet helemaal klopt, maar wel een beetje. Want ik was inderdaad net een maand 23 toen ik voor het eerst in de Kamer kwam. En dat is al bijna 18 jaar terug. Ongelooflijk. Heeft ja, u, heeft u überhaupt uh, studies afgemaakt? Of bent u gelijk vanuit... Uh, ik ben echt vanuit de studentenbank, zeg maar, letterlijk de Tweede Kamer ingerold. Het was ook niet helemaal gepland. Ik stond op een lijst en we maakten een uitslag waarbij het toch geen één keer, zeg maar, uh, lukte. En uh, in het begin heb je nog de illusie dat je je studie gewoon afmaakt. Mm -hmm. Maar dat kamerwerk, dat slokt je zo enorm op. En zeker als je een klein beetje een soort van politieke junkie bent, dan, uh, ja, dan kan je je daar natuurlijk wel in verliezen. Ja, maar goed, u hoeft uw cv niet op te pimpen, geloof ik, hè? Uh, nee, ik heb denk ik in mijn leven nu zoveel dingen gedaan, uh, tot en met uh, name aan een kabinet, uh, dat wat dat betreft dat wel goed zit. Ja, maar u had graag burgemeester willen worden. Dat is nog niet gelukt. Nee, dat is niet gelukt. Soms gaan dingen in het leven niet zoals je van tevoren hoopt. En uh, ja, dat hoort ook bij de politiek, ja, dat je ze op verliest. Toch was dat een reden, hè? want u ging op voor het burgemeesterschap van Nijmegen om te zeggen van ik, ik wil niet meer op de lijst staan, ik wil niet meer verkiesbaar zijn. Nee. Um, heeft u daar dan nu spijt van? Nee, daar heb ik echt geen spijt van. Daar heb ik heel goed over nagedacht, want dat heeft meerdere redenen. Inderdaad, heel Nederland wist dat ik ook al wel bezig was om te kijken of ik als bestuurder ergens aan de slag zou kunnen. Dus ik vond dat ook niet heel geloofwaardig om dan weer op een lijst te gaan staan... Met de belofte, en die vind ik heel belangrijk, dat je gewoon de hele termijn blijft in principe. Ja, ja. En dat, dat, dat kon ik niet waarmaken. Dus ik heb ook heel snel mijn uh, collega's een bericht gestuurd van vrienden. Heel veel succes verder, maar ik ga niet nog een keer weer op de lijst. En een tweede reden is dat ik vind dat als je zo lang in de kamer zit, dat op een gegeven moment um, ook bestuurder bent geweest, ja, dan merk je van ja dat gaat het toch iets kriebelen. En het mooie is dat je als bestuurder natuurlijk ook dingen um, uh, echt ja, het voor elkaar kan krijgen. Dat heb ik als staatssecretaris ook ervaren. Ja, maar misschien is het wel beter dat u het niet geworden bent. Want er komen wat posities vrij zodanig in het kabinet. U heeft ervaring, weliswaar de studie niet afgemaakt, maar dat nou, maakt in deze misschien niet zoveel uit. Nou, in de politiek gaat het gelukkig altijd over de inhoud en over capaciteiten die je als politicus moet beheersen. Ja. Maar um, volgens mij is het ook heel verstandig dat je leert dat dit soort zaken allemaal enorme tombola's zijn. Ja, maar, dus maar bent ben u wel onder... beschikbaar eventueel als u vragen? Nou, kijk, ik heb, ik heb altijd de stelling zeg nooit nooit. Maar mm -hmm. ik zeg u ook eerlijk dat ik gewoon nu wel bezig ben om aan de slag te komen op een andere manier. Want ik denk dat het heel verstandig is om ervoor te zorgen dat je na de politiek ook gewoon weer een stap zet... En je moet niet uh, ergens uh, achter een telefoon gaan zitten wachten, want dan word je alleen maar heel ongelukkig van. Hmm. En zo werkt, het, sorry. <coughs> zo werkt het ook gewoon helemaal niet. Hmm. Maar, dus ja. maar mevrouw Dijsma, uh, mevrouw Verbeet uh, zegt van ja, dat wisselen van kamerleden er gaat al veel ervaring verloren. Die ervaren ja. kamerleden moeten helemaal niet weg. En ik ben tot de zoveelste vanochtend die zegt van ja, nou is het wel genoeg geweest. Ja, nou ja, ik, ik zal er vandaag zelf in de Kamer ook iets over zeggen... want ik mag als, als nestor mag ik de Kamer nog uh, toespreken namens de vertrekkende leden. En ik ben het wel met mevrouw Verbeet eens... dat als je kijkt naar uh, het gebrek aan ervaring... en de snelheid van politici... dat dat zo langzamerhand wel een probleem begint te worden. Want juist Kamerleden die ervaren zijn... die kunnen ook uh, nou, soms beter beslagen ten eis komen... om die regering een klein beetje achter de vodden aan te zitten... En die bewindslieden zijn slim genoeg om altijd de kamer te proberen te ontlopen. Dus ik ben het met haar eens, maar ik vind wel uh, met mijn uh, zeg maar, dienstjaren die ik erop heb Dan zitten, mag het. Dat, dat nu toch wel het moment oké okay is om te gaan. Ja, zeg maar. goed. Nou, mevrouw Dijsma, mooie dag. Ja, dank u wel. We hebben toch zomaar de indruk dat we nog niet uh, van u af zijn? Nou, dat weten we niet. <lacht> <lacht> Reken nergens op, zou ik zeggen. Goed zo. Nogmaals. <lacht> okay. Prettige dag, dank u wel. Jou dag. Goedemorgen.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 En de voorsprong die dat heeft opgeleverd, zetten we vandaag in voor onze wholesale klanten. Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Dit is Radio 1.